Door een gekantelde vrachtwagen is de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidsendam helemaal afgesloten. Daardoor staan op de A4 lange files. Op de A2 bij Zaltbommel zijn twee rijstroken afgesloten omdat een vrachtwagen door de middenberm is heen geschoten. En op de A15 bij Hoogvliet is het asfalt beschadigd doordat een dieplader met een betonvergruizer vast heeft gezeten onder een viaduct. Het duurde bijna de hele nacht om de vrachtwagen los te trekken. De VVD is de grote winnaar geworden van de gemeenteraadsverkiezingen in Venlo. De liberalen kregen bijna een derde van de stemmen. De PvdA is de grote verliezer en raakte bijna de helft van zijn aanhang in Venlo kwijt. De partij bleef wel de grootste in het Groningse oldamt. In Pelemaas, horst maas en in Venraai is het CDA als winnaar uit de bus gekomen. Bijna overal stemden minder mensen dan bij de vorige raadsverkiezingen. Arend Jan stapt op als kamerlid van de VVD. Er was opschudding ontstaan nadat hij bij RTL Nieuws uit de school had geklapt... na een gesprek van kamerleden met koningin Beatrix. De afspraak is dat er nooit mededelingen mogen worden gedaan over gesprekken met de koningin. Boekenstein vindt dat hij nu niet meer kan functioneren als kamerlid... en zal zijn excuses aanbieden aan de koningin en de Tweede Kamer. Het mobiele net van Vodafone kampt nog steeds met problemen. Uit verschillende delen van het land komen meldingen van klanten dat ze niet bereikbaar zijn. Gistermiddag, even na ene, begonnen de problemen. Uruguay heeft zich als laatste land geplaatst voor het WK voetbal in Zuid-Afrika. Tegen Costa Rica werd het 1-1 genoeg voor plaatsing. Eerder plaatste Frankrijk zich met moeite ten koste van Ierland. Pas in de verlenging viel de beslissing. Aan het Franse doelpunt ging hens vooraf van stegspeler Henri. Rusland van trainer Guus Hiddink gaat niet naar Zuid-Afrika, Portugal en Algerije plaatsten zich wel. Het weer, vanmiddag geregeld zon, blijft droog en het wordt 12 graden. Dit was het.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 Goedemorgen, Pieter Jouwstra. Uh, goedemorgen, Tom Hendricks. Wij zijn hier al een bijeen in Hotel Hoogland. Uh, Hotel Hoogland is nog steeds te vinden naast de Watertoor. Nee, laat ik het zo zeggen, de Watertoor is nog steeds te vinden naast Hotel Hoogland. Hij staat er nog. Hij staat er nog. en uh, Er wordt bij de ruime hand uh, koffie geschonken, misschien thee. En met dit weer misschien ook nog wel anijsmelk, ik weet het niet. De redactie is gedaan door Nel Kerkman en Yvonne Roosendaal. En Nel is ook degene die de koffie kan hanteren. Techniek, George van Dam. Pieter. Jawel Tom. Weet jij nog dat wij een paar weken geleden twee robuuste mannen aan het microfoon hebben gehad? Waren dat niet twee jongens die met auto's naar Mali zouden ja, gaan rijden? Ja. Drie auto's die niet meer dan 500 euro mochten kosten. Die waren afgekeurd door de Wegenverkeerswet. Die zeiden van we hopen het eind van de Halterstraat te bereiken. En als we dat halen, halen we ook nog de Kostvloerenstraat en misschien wel eens Haarlem. Ja. Hoe is het met ze? Nou, ze zijn inmiddels aangekomen in Mali. Nee. Ja. Ze zijn uh, met die drie auto's op pad gegaan om uh, in Mali uh, in twee... Hele arme dorpen uh, twee elektrische waterpompen uh, te installeren. Ja, en op die, die, op zonne energie. Op zonne energie. Elektra is er weinig. Zonne-energie. En uh, ja, ze hebben toch heel wat avonturen beleefd, heb ik zo uh, gelezen op hun website. En ik heb uh, bericht gekregen van de Ineke van der Kolk uh, gisteren. Dat uh, er is wel één pechgevolg geweest. De Volvo heeft het een tijdje niet gedaan, maar die is uh, met dank aan een. Uh, Plaatselijke monteur weer uh, gezond gemaakt. Dat was voor hun ook de grootste twijfel. Ja, voor vol voor het wel zo Ja, En uh, ze zijn dus inmiddels de grens van Mali uh, overschreden. En ze komen misschien vandaag voor het eerst op, een, op één plaats van bestemming. Maar ze dan met open armen worden ontvangen door de bevolking. Het zijn net Sinterklaas. Mag je wel zeggen, ja. Ja, want de goede man, als het goed is, komt hij vandaag aan in Schiedom. Dan kan hij meteen aan de jonge Ehm... <laughs> Sinterklaas 3 ja, niet meer. Nee? Nee. Ook geen uh, bisschopswijn? Nou, af en toe maar uh, niet zoveel hoor. Oké. Okay. Hij is een keer van dakgelaaserd. Meen je dat nou? Lad ladder zat. Zo, ja. zat, man. Ja. Nou, deze Sinterklaas niet hoor. Dat zal hem wel een hulpje geweest zijn. Maar Wat goed, gaan we het, doen Tom? Het gaat goed dus met onze jongens ja. uh, in Mali. En uh, ja, we krijgen zo met eerst, eerst uh, Patrick Belhaart uh, aan de microfoon. Van Tandem is die. Van Tandem en die gaat iets vertellen over lotgenotencontact en wat dat is, dat horen we zo meteen. Interessant. Daarna komt de voorzitter van het Rode Kruis, afdeling Zandvoort, Wiedijk. En die komt praten hoe het staat met de plannen, met de fusie van de landelijke Rode Kruis Nederland, waar Zandvoort, Haarlem en nog een paar clubs niet aan mee willen doen. Dan om tien over half elf uh, gaan we, ja inderdaad, je noemde het net al, Sinterklaas, die komt dan morgen in Zandvoort. Ik hoop dat hij het beter weer heeft dan vandaag. En uh, helaas we, zou een van zijn uh, pieten uh, vanmorgen langskomen, maar die is waarschijnlijk verhinderd. Maar ik begreep dat jij een soort hulp Sinterklaas bent. En daar alles over kan vertellen. Nou, ik, ik weet er wel ietsje van. En, maar dat zal ik straks nog wel even doen. Er is in ieder geval een probleem. Het schijnt dat een Piet de meter van Sinterklaas heeft gestolen. Is helemaal besloten, de Ja, dat kan helemaal niet. En Sinterklaas moet nu met zijn werkpet door dit oh. natte land. Het is verschrikkelijk. Maar nou. dat hoor je straks allemaal nog meer. Dan zijn we al beland in de tweede uur. En dan gaan we toch eens even praten met de actie van onze burgemeester Nick Meijer. ...die zich in de afgelopen maanden, jaar, sterk heeft gemaakt het vinden van goede, nieuwe raadsleden. En ze lopen allemaal weg. Nou, allemaal niet, maar een, kwart, een kwart van de raadsleden die uh, vier jaar geleden is gekozen... Ja. ...is inmiddels weer uh, andere dingen gaan doen. Ja. Straks hebben we helemaal geen gemeenteraad meer. Hm. Wat gaat het dan snel? Ten, einde, dan raad. Snel ten, einde, ten einde raad. Ja. Goed, ja. Morgenmiddag is de protestantse kerk weer een concertzaal. Classic Concert heeft ze weer een uh, mooi concert in de aanbieding. En Johan Berenpoot komt jullie mondeling uitnodigen. Dat is goed. Ja, en tenslotte van die tweede uur uh, gaan we luisteren naar iemand, dat is de titel althans, van Alderliefste. En ze komt even uh, Thijs Okkersen promoten. Thijs Okkersen promoten? Is dat nodig? Het dvd bedoel je? Ja, dvd. Oké. Okay. Muziek. Oké. Okay. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken. En te hopen dat je lichter doet. maar buiten de storm nu maar razen in het donkere, Want binnen... Is het warm en licht en goed Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen En ik ken je diepste angst Want je kunt niet zeker weten Alles gaat voorbij, maar ik geloof, ik geloof Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof. In jou en mij. En als je s morgens opstaat, ben ik bij je. En misschien heb ik al tegen gezet. En als de zon schijnt buiten, gaan we lopen door de duinen. En als het regent, gaan we terug in de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 Ik weet waar alles gaat voorbij, maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jouw en mij. Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jouw en Ik geloof in jou en mij wij de Groot. Ja, aan tafel... Als je zo praat, Tom, dan moet ik steeds denken... ...aan die man die om 12 uur... ...van 11 uur s'avonds zijn het programma had... voor nog een laatste sigaret. Een beetje laag voor de nacht vrienden. Dat bedoel ik. Ja. Beetje opgewekt. Oké. Okay. Aan tafel zit Patrick Bellaert. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Patrick, uh, jij komt ons iets vertellen over... Uh, ...het werk van Tandem. Als je nou googelt... Dan kom je Tandem tegen als een milieuorganisatie. Oh, daar, die heb ik nog niet gezien. Nee, Ik heb al veel gezien, maar deze nog niet. Oh. Je hebt ook maar, een fiets die zo genoemd wordt. Ja, ook nog, ja. Maar jij bent bij een beweging. Oh, beweging is natuurlijk een belast woord tegenwoordig, maar. Bij een organisatie die uh, andere dingen doet. Dat klopt. Vertel. Um, tandem is een fusie tussen twee steunpunten mantelzorg. Um, in. Enige tijd geleden is in Haarlem het steunpunt Mantelzorg Zuid-Kennemerland uh, opgericht. En in Eimond was het steunpunt Mantelzorg Eimond. Die bedachten van laten we onze krachten eens gaan bundelen. En daar is uh, drie jaar geleden Tandem uit voortgekomen. Tandem is een organisatie die dus ondersteuning biedt aan mantelzorgers. In de breedste zin van het woord. Daarbij kunnen we denken aan uh, uh, de emotionele ondersteuning van de mantelzorger. De praktische ondersteuning van mantelzorgers en de inzet van vrijwilligers in de thuissituatie. En voor mensen die geen uh, mantelzorg om zich heen hebben, hebben we ook de mogelijkheid tot het inzetten van een buddy. Een buddy allemaal nogal zweverig. <laughs> kan je iets duidelijker zeggen? Zweveriger. Nou, ik zal het uh, heel concreet proberen te maken met een, uh, een voorbeeld wat je toch vaak ziet in de samenleving. Een uh, ouder echtpaar, um, waarvan de partner dementerend is... Um, is heel moeilijk. Het is heel moeilijk om je partner achteruit te zien gaan uh, geestelijk, waardoor je je gesprekspartner kwijtraakt. Nee eens. En op die manier uh... Zoeken die mensen toch vaak een soort hulp. Nou, dat kan bij Tandem door middel van de emotionele ondersteuning. Dat is weer zweverig. Ik zoek hulp. En wat kan je dan nou voor hulp bieden? Wat kan ik voor hulp bieden? Ja, gewoon het luisterend oor bieden. Praten met mensen over de situatie. Waar lopen ze nou tegenaan? Wat kan ik uh, voor ze betekenen? Wat zouden ze willen veranderen in de situatie? En wat kan ik daarvoor doen? Nou ken ik wel draagnet... En Draagled is een, ook een organisatie die hulp biedt aan, mm -hmm. uh, aan mantelzorgers en aan de, uh, patiënten zelf. Die geven ook richting aan. Bijvoorbeeld van, je zou dat, dat voor steun kunnen aanvragen of je komt in aanmerking voor die subsidie. En uh, uh, allerlei dingen ja. die dus handig zijn om het, leven, het ja. levenspeil te verbeteren. Klopt. En dat is wat Tandem ook doet. Maar Draagnet is specifiek gericht op dementerende uh, mensen Dementerende uh, gezinnen of systemen waarin uh, iemand dementerend is En Tandem is breder Ik nam even het voorbeeld omdat het gewoon een heel sprekend voorbeeld is uh, Maar je kunt ook denken aan gewoon een, een gezin uh, waar je een familielid met uh, een vorm van kanker te maken krijgt mm. uh, Daarin spelen ook emoties En uh, niet iedereen weet daarmee om te gaan nou, dan kunnen ze bij ons de vraag neerleggen van... help mij, uh, wat kan ik hiermee? Dan ga je met mensen in gesprek en dan ga je kijken van... nou, waar loopt u tegenaan? Wat kan ik voor u doen? Uh, wat kunnen anderen voor u doen? Want Tandem biedt zelf dus een aantal diensten, wat ik zei. Maar uh, daarnaast verwijzen we ook heel veel door. We werken ook best wel samen met Draagnet. Of we verwijzen door naar Draagnet. Omdat dat dan net iets weer specifieker is de, uh, op het gebied van dementie. Je noemt nu net... Uh... Mensen bijvoorbeeld die met kanker hebben. Maar het gaat hier met name om de mensen die eromheen zijn. De ja. mantelzorgers. Ja. En ik kan me voorstellen dat die mensen, als je ze aanspreekt van hoe gaat het met je, dat ze zeggen, mij gaat het wel, maar met mijn man of met mijn... Kind of met mijn opa gaat het niet goed. Dat ze van gesprek veranderen, terwijl je juist wil weten hoe het met de persoon zelf gaat. Nou, het probleem ligt vaak in dat als iemand een mansorger aanspreekt, en dan praat ik niet voor, voor iemand van het Steunpunt want wij vragen inderdaad: hoe gaat het nou met u? Um, maar als je in, in de omgeving kijkt en, en ze komen iemand tegen op straat, dan is het altijd: hé, hey, hoe is het nou met je man? We die... vragen nooit hoe het met de mantelzorgen gaat. Nee, en dat is wel iets heel belangrijks. Um, je ziet ook dat mensen het moeilijk vinden, want de vraag is terecht van uh, onderwerpswitch, switch zie je heel vaak. Um, en dat is iets waar je dan uh, ja, op moet doorvragen, om mensen in te laten zien van, hé, hey, ik ben er ook nog. En dat is wat heel veel mantelzorgers moeilijk vinden. Begrijpt dat jullie ook lotgevallen, avonden organiseren, lotgenoten... ...waarop vooral die mantelzorgers bij elkaar kunnen komen... ...en dan opeens herkennen dat ze bijna allemaal met hetzelfde probleem zitten. Ja, ja we hebben uh, verschillende lotgenotengroepen. Uh, daarin komen mensen bij elkaar die inderdaad allemaal zorgen voor. En, uh, zijn die ziektegerelateerd gerelateerd? Of, uh? Dat kan. We hebben een aantal groepen die zijn ziektegerelateerd, ...maar we hebben ook een aantal groepen die uh, algemeen zijn. En uh, hier in Zandvoort... ...willen wij begin volgend jaar in samenwerking met het pluspunt hier... ...een groep gaan starten met gemixte ziektebeelden. Omdat Zandvoort, het licht, onze meeste lotgenootgroepen vinden plaats in Haarlem of in Velsenbroek. En ja, dat is voor Zandvoorters toch best een eindreizen. Ook zeker als het in de avonduren plaatsvindt, is dat wat lastiger. Vooral ook voor oudere mensen. Dus we hebben gemeend in Zandvoort een groep te gaan beginnen... In samenwerking met het Pluspunt. Um, nou, dat is een groep die uh, gaat werken naast Alzheimer Café. Ja, ja het maar Alzheimer het, Café maar... dat is weer heel specifiek. Ja. Um, daar is, dat is ook meer uh, informatie. En dit is echt met elkaar praten: van ja, hoe gaat het nou met mij? Wat doet het met mij? En uh, hoe, hoe gaat. Hoe gaan anderen met de situatie om? Want dat is heel een belangrijk uh, van de lotgenootgroepen. De herkenning en de erkenning. Het is natuurlijk heel belangrijk dat men voelt dat, dat je niet alleen bent. Klopt. Ja. ja. En dat, uh, dat komt in de lotgenootgroep heel sterk naar voren. De meeste mensen uh, kunnen daardoor ook... Het is een groep die vaak die één keer in de zes weken bij elkaar komt. Daar... Uh, er zitten maximaal acht mensen in en die kunnen met elkaar in gesprek gaan. Nou, en jullie taak daarbij is luisteren en zorgen dat het gesprek op gang komt? Ja, maar daar hebben we een nieuwe vorm voor gevonden. Want Tandem krijgt het ook steeds drukker met uh, individuele aanvragen uh, en individuele gesprekken. Uh, dat het voor de consulenten bijna niet meer mogelijk is om een lotgenootgroep te begeleiden. Omdat dat toch uh, duurt twee uur. Uh, wat een behoorlijke impact is op je tijd. Dus we hebben daar een andere vorm voor gevonden. En wie is? Die is, uh, dat zijn uh, getrainde vrijwilligers door ons. Uh, mensen die, die vaak affiniteit hebben met het begeleiden van groepen. Uh, krijgen van ons een training aangeboden en begeleiden die groepen. En inderdaad hun taak is het luisteren en het, het proberen sturen dat men dus over zichzelf gaat praten. En niet over de, de ziekte, de zieke. Ehm... Uh, wie betaalt Tandem? Tandem wordt betaald door de, door de gemeenten. Wij werken voor tien gemeenten. En daarmee hebben wij prestatieafspraken in de WMO. Dat is de wet maatschappelijke ondersteuning. Uh, en van daaruit worden wij betaald. Uh, dus er zijn voor de deelnemers verder ook geen kosten aan lotgenotengroepen verbonden. Wat het toch ook weer laagdrempeliger maakt. Oké, okay, dan nou ga je in januari starten. En je gaat starten met een avond voor lotgenoten. Of een middag of een ochtend. Um, hoe kom ik erachter? En uh, voor welke lotgenotengroep zou ik me dan kunnen aanmelden? Of is er maar één algemene lotgenotengroep? Nou, we beginnen met een algemene lotgenotengroep hier in Zandvoort. Mocht de animo nou zo groot zijn op een bepaald ziektebeeld, dan gaan we kijken van wat, uh, wat kunnen we daarmee en, en aanbodgericht werken. Nou heb je er ervaring al mee. Uh, nogmaals, ik lees dat in de krant straks, dat dat hier ook in Zandvoort gaat gebeuren. En wie moet ik me aanmelden? Wat moet ik doen? Wat moet ik verwachten? Wat kan ik verwachten? Uh, nou, men kan zich aanmelden bij Tandem. Dan volgt er een intakegesprek met een consultant. Waar vind ik Tandem? Tandem vindt u... Uh, uh, Via het uh, algemene telefoonnummer, uh, via het, uh, het uh, WMO-loket hier ja. in de gemeente. Waar zit Tendum officieel gevestigd kantoor? Er... Het hoofdkantoor zit in Velsbroek. Okay. maar we werken uh, heel veel in loketten. Onder andere uh, nog niet in Zandvoort, maar daar zijn we wel, geloof ik, mee bezig. Om uh, ook wat dichter hier bij de mensen te komen. En, uh, maar de loket is in ieder geval op de hoogte van Tandem. Van wie we zijn, wat we doen en waar ze ons kunnen vinden. Um, hebben jullie een website? Wij hebben een website, dat is www.tandemzorg.nl www.tandemzorg.nl ja. En tandem is met T-A Ja, heel ja, goed En uh, daar staat alle informatie op Oké, okay. maar nogmaals, je hebt ervaring met dit soort avonden Ja Wat moet ik verwachten als ik begin januari zeg van Ik ben ook mantelzorger uh, En ik zou best eens met lotsgenoten willen praten Hoe doen jullie dat? Hoe los u dat probleem op? Of gewoon mijn ei kwijt? Ik wil gewoon eens eventjes luchten. Ja. Nou, het, hoe het, gebeurt het, dat? Hoe gebeurt dat? Nou, dat kan <ización> gewoon... Eh, de, een groep is heel veilig, om het maar zo te noemen. Iedereen zit in hetzelfde uh, situatie. Eenzelfde soort situatie. Een zorgsituatie. En uh, kijk, ik kan wel met u gaan praten hierover. Maar u bent niet de, uh, de mantelzorger. Of misschien wel, maar... Stel dat u het niet zou zijn, dan is het lastig om dat te begrijpen. En lotgenoten, die begrijpen elkaar, die weten wat ze uh, doormaken en die weten ook wat de ander doormaakt. Ik zeg wel eens, de buurvrouw kan zeggen dat ze het begrijpt, maar begrijpt ze het echt. Heel belangrijk. Ja. Ik wens je erg veel succes in januari, waren dat je start. En ja. We zullen het volgen. Dank u wel. En bedankt voor je komst. Oké, okay, graag gedaan. Noten. Strooi goed. Ja Ja, want als het Ja, lekkere, heerlijk, koffie Die koffie is uitstekend van je um, Wij zitten aan tafel Wij zitten aan tafel Met de voorzitter van het Rode Kruis Afdeling Zandvoort Hille Wiedijk, goedemorgen Willem Goedemorgen Heerde, um, 1 januari aanstaande is een Belangrijke datum voor Zandvoort En voor Haarlem en omgeving En dergelijke ...over de toekomst van het Rode Kruis. Dat klopt. Wat gaat er gebeuren met Zandvoort? Oei, dat is meteen de moeilijkste vraag uh, die ik uh, maar kan krijgen. Dat weten we niet. Um, wat we in ieder geval weten is dat we een aantal activiteiten hebben... ...die wij onverminderd zullen voortzetten. Dat is uh, de hulp aan uh, de mensen die dat uh, het hardste nodig hebben... ...in uh, het Huis in de Duinen, in uh, de mensen die uh, bij ons... Um, Iedere week komen in het gebouw om daar sociale activiteiten te doen. Dat blijven we gewoon voortzetten. Wat we ook gewoon blijven voortzetten is de hulpverlening bij evenementen. Wij komen zowel in het dorp als in het circuit nou, bijna iedere week in actie met een, met een groep mensen. Om daar EHBO hulpverlening te doen. Dat blijven we allemaal gewoon doen. Wat we ook blijven doen dat zijn de opleidingen. We hebben Rode Kruisopleidingen voor EHBO-diploma, herhalingsopleidingen. Dat is verplicht, want anders mag je je EHBO-diploma niet houden. Dus daar gaan we allemaal gewoon mee door. Dus eigenlijk verandert er niks. Alleen wat wel verandert is dat we, als we goed luisteren naar het Nederlandse Rode Kruis, dat we dan de naam Rode Kruis niet meer mogen gebruiken. Dat we het, het, het wapen, het logo niet meer mogen gebruiken. En dat we van de diensten van het Rode Kruis niet meer mogen gebruiken. Ja, en dat, is, dat is een vervelende bijkomstigheid. En uh, daarvoor zijn we nu naar de rechter gegaan om te vragen of dat wel correct is wat het Nederlandse Rode Kruis uh, ons als afdelingen aandoet. Laten we even voor de luisteraars die het misschien nog niet weten vertellen van wat is er gebeurd. Wat is het belang van de fusie van het landelijk Rode Kruis met alle plaatselijke afdelingen? Er zijn uh, buiten de afdeling, uh, de vereniging, de zelfstandige vereniging, uh, afdeling Zandvoort van het Nederlandse Rode Kruis, zoals het officieel heet, zijn er nog uh, 357 afdelingen, verenigingen, allemaal zelfstandige verenigingen op dit moment. En het Nederlandse Rode Kruis wil graag dat al die afzonderlijke afdelingen, afzonderlijke verenigingen, fuseren tot één grote vereniging. Daar hebben ze een aantal argumenten voor aangedragen. Met name gelegen in het feit dat er van die 358 afdelingen een aantal zijn die niet optimaal functioneren. Daar hebben ze gezegd van nou daar moeten we betere controle, betere grip op krijgen. Dus dat gaan we vanuit Den Haag allemaal zelf besturen. Wij hebben daar geen behoefte aan. We zijn een goede draaiende afdeling. Wij hebben onze eigen activiteiten. Doen we uh, voor de gemeenschap in, uh, in, in Zandvoort. En dat en als, vinden we ook belangrijk 1935. sinds 1935, al 74 jaar. En uh, dat willen we graag, graag zo houden. Er is geen enkele reden wat ons betreft om, uh, om te fuseren. Um, wij zijn uh, heel goed bereid om, uh, om gelden af te staan voor, uh, voor landelijke of voor internationale activiteiten van het Rode Kruis. We begrijpen dat dat. Uh, vreselijk nodig is. Want dat doen we ook al sinds jaren, want van alle inkomsten die we genereren gaat een bepaald deel naar het landelijk Rode Kruis toe. Dat willen we blijven doen, alleen we willen wel onze eigen zelfstandigheid houden. We willen onze eigen gebouwen houden. We hebben twee gebouwen in Zandvoort, grote panden. We hebben eh, voertuigen in z'n auto's, we hebben volledig ingericht, ingerichte ambulances. We hebben ook nog een spaarsentje op de bank staan. En dat willen we allemaal houden. En eh, wat de bedoeling van het Nationale Rode Kruis is, is dat dat allemaal in één grote pot brandt. Dat wij daar eigenlijk geen zeggenschap meer over hebben. En eh, ja, dat is eh, in onze ogen de dood voor eh, het lokale gebeuren van het Rode Kruis. Het is toch ook een cool argument om te zeggen van een aantal afdelingen functioneert niet, dus we gooien alles maar op één hoop en gaan vanuit Den Haag besturen. Daar is nog nooit een organisatie beter van geworden. Daar is nog nooit een organisatie beter van geworden. En zeker geen vrijwilligersorganisatie, denken wij. Die moet je op een andere manier motiveren dan vanuit het Haagse zeggen van het moet zo en het moet zo. En plas niet buiten het potje. Ja, ik, ik ga toch even met je naar 1 januari. Je zegt, we zijn met de richting bezig. Uh, misschien is er een kans dat we uh, het logo niet meer mogen gebruiken, de naam niet meer mogen gebruiken. Heb je al een idee van wat dan? We zijn niet bezig met een kort geding. Ja. En daar hebben we alle vertrouwen in dat we dat winnen. Um, dat gaat eigenlijk over twee dingen. Uh, het, is een, het is een juridische uh, zaak. Waarbij onze juristen zeggen: een fusie moet altijd op basis van vrijwilligheid van beide partijen. Dus als je twee. Verenigingen met elkaar laten fuseren, moeten ze het daar eerst over eens zijn. En dan moeten de leden daar ook voor gestemd. Overigens, het is niet alleen Zandvoort, het zijn meer nee, het zijn, afdelingen. Het zijn drie van de afdelingen in het land, die toevallig allemaal tegen elkaar aan liggen, zo ongeveer. Haarlem, HL, Haarlemmermeer en Zandvoort. Dat zijn de drie afdelingen het lijkt die. Ja, dat was ook een vergelijking die onze advocaat in de rechtszaal gebruikt heeft. Het overdrag nemen. Wij denken dat we een heleboel toverdrank hebben okay. al, Dus dat moet vast wel goed komen. Uh, en het Rode Kruis dat zegt, uh, ja um, dat is wel fijn. En wij herkennen dat jullie uh, dwarsliggers uh, zijn. Maar wij zeggen als Rode Kruis, een heleboel afdelingen hebben ja gezegd. Jullie hebben jarenlang mee kunnen doen om uh, te protesteren en om uh, het, het anders uh, in te willen vullen. De grote meerderheid, en dat klopt inderdaad, dat zijn uh, 350 afdelingen, die hebben inmiddels al ja gezegd tegen het fusievoorstel. De grote meerderheid die zegt uh, ja en de minderheid die moet maar gebonden worden. Ja, over die twee uiteenlopende standpunten moet dus de rechter oordelen. En die rechter doet dat op, uh, op 23 november en eigenlijk weten we het dan pas... Oké, okay, dus we gaan nog niet praten over het logo, of dat gebruikt kan worden of niet. Het de... lego, lego van de Rode Kruis is een gedeponeerd handelsmerk, hè? Ja. Dat klopt, maar um, het kan natuurlijk niet zo wezen dat, uh, omdat je jezelf uitroept tot de enige vereniging, dat je daarom de andere verenigingen, die, die tenslotte slotte al, allemaal lid waren van de vereniging van verenigingen, want dat is het Nederlandse Rode Kruis, dat je die buiten de boot uh, plaatst. We wachten 23 november af. Maar, we wachten in ieder geval 23 november af. Mag ik één concrete vraag stellen? Als ik kijk naar een evenement op het circuit, een belangrijk auto-evenement, dan is daar het Rode Kruis afdeling Zandvoort massaal aanwezig. Alleen, ze komen nog zelfs mensen tekort. En ik weet dat er dan mensen van het Rode Kruis uit het hele land bellen, mogen wij komen helpen? Ja. Mogen we een weekendje naar Zandvoort komen? En ze hebben dan onderdak, en eten en drinken en ze helpen graag. Is dat straks voorbij? Nee, dat is niet voorbij. Dat blijven we onverminderd. is het cynisch dan dat je eh, naar een afdeling gaat die niet meer lid is van het Rode Kruis... ...om daar een weekend te komen helpen? Een beetje cynisch. Ja, dat, dat, dat klinkt een beetje raar. Um, maar ja, wat, wat, wat overheerst in zo'n geval? Ik denk dat in zo'n geval... Uh, uh, enerzijds uh, uh, de liefde voor de autosport uh, uh, over uitje uh, en, en anderzijds uh, toch het wil helpen uh, want uh, het, is, uh, het is natuurlijk uh, ook op circuit dankbaar werk we hopen dat er nooit wat gebeurt uh, en, uh, en dat is eigenlijk al de belangrijkste reden dat we er zijn maar ja als er wel wat gebeurt dan moeten we wel met gediplomeerde mensen klaarstaan ja maar ik valt me op dus, dus mensen uit eigen initiatieven EHBO'ers uit het hele land naar de afdeling Zandvoort, bellen van, eh, kunnen we komen helpen? Ja, nou, niet alle vrijwilligers zijn op dit moment eh, lid van het Rode Kruis. Dat hoeft niet. Je kunt als vrijwilliger eh, lid zijn van het Rode Kruis, maar ook van andere eh, organisaties. Of helemaal niet eh, ergens lid van eh, zijn. Dat gaat 1 januari veranderen, want het Nederlandse Rode Kruis heeft... Eh, statuut er zodanig aangepast dat per definitie alle vrijwilligers straks ook lid zijn van het Rode Kruis. Maar die zijn van het Nederlandse Rode Kruis lid, die zijn niet meer van lokale uh, verenigingen lid. Dus die kunnen uh, op zich heel makkelijk uh, uh, ook nog lid zijn bij ons. En een heleboel van die vrijwilligers uh, die we nu kennen, uh, en die komen uit, uh, uit Nijmegen, uit Lemmer, uh, uh, uit, uit, Limmer, uit uh, Lelystad, uh, uit Horen... Die zijn gewoon op dit moment lid van ons Rode Kruis, ons Zondvoortse Rode Kruis. En daar is niks tegen, dat is altijd zo geweest. En wat ons betreft mag dat best zo blijven. Je hebt net gezegd dat je hoeveel jaar bestaat in Zondvoort? 74 jaar. Wat denk je? Komt er nog 74 bij? Er komen zeker nog 74 jaar bij. En ik verwacht ook eerlijk gezegd dat dat gewoon onder de naam Rode Kruis zal gebeuren. Maar het volgende jaar, dat is van die volgende 74 de belangrijkste, dan moet heel duidelijk zijn hoe we ons profileren. Met of zonder dat mooie rode kruis in onze verenigingsnaam. Hille, uh, jullie hebben een kort geding aangespannen. Zijn jullie dat alleen of doet Haarlem en, Haarlem en Meer ook mee? Nee, we werken wat dat betreft eensgezind. Haarlem, Haarlemmermeer en, en Zandvoort trekken samen op. Uh, we hebben ook met z'n drie één advocatenbureau daarvoor uh, ingehuurd. En uh, die voert uh, um, het geding. En uh, wellicht uh, na het kort geding, want het kort geding is natuurlijk alleen maar om enige kortlopende voorzieningen ja, te treffen. Ja. Uh, wellicht na het kort geding een bodemprocedure wat uh, zal aangeven van, van hoe kunnen wij verder. Betekent dat misschien dat jullie ook op ander gebied meer gaan samenwerken? We hebben al een samenwerkingsvorm met Haarlem en Meer. Wij, wij vormen samen het district Duimmeer-Zand. Um, dat is al een jaar of uh, vijf uh, zo. Um, dat, is een, dat is een samenwerkingsvorm die ons ook opgedrongen is door het Rode Kruis. Um, daar hebben we geen behoefte aan, maar we maken daar af en toe wel gebruik van. En uh, bijvoorbeeld uh, vakantieprojecten, waarbij we... Uh, um, Mensen die dat uh, het hardste nodig hebben en het slechtste kunnen betalen, uh, op, uh, op reis sturen voor een weekje. Dat doen we nu al samen met Harlem Meer. Met Haarlem uh, hebben we eigenlijk van, uh, van uh, de laatste vier, vijf jaar ook uh, goede contacten om uh, samen te werken. En misschien uh, gaat er iets ontstaan van een, uh, van een wat groter uh, Rode Kruis uh, hier in de buurt. Uh, maar dat hangt allemaal af van, uh, van uh, de uitspraak van de rechter. Uh, het liefst blijven we ook gewoon als uh, Zandvoortse vereniging een Zandvoortse vereniging. En geen, uh, geen samenwerking met Haarlem. Uh, met, uh, met dat... De Zandvoortse afdeling is groot. Hij groeit steeds en steeds meer en steeds professioneler. Correct. Als ik zie Correct. hoeveel mensen daar uh, dankbaar vrije tijd in stoppen om te helpen, dan groeit dat alleen maar. Als er EHBO-lessen gegeven moeten worden, dan zijn jullie de gekwalificeerde mensen die dat doen. Correct. Scholen, ouderen, verenigingen, overal. Als er een groot toernooi is op de Kennemer, dan staat het de Rode kruis daar paraat om te helpen. Absoluut. Het, het zou een verarming zijn als zoiets niet meer bestaat. Daar ben ik helemaal met je eens. Het, is, uh, het zou heel te geweest gewezen uh, uh, voor onze leden, maar voornamelijk ook voor onze uh, vrijwilligers. Die uh, uh, inderdaad heel vrijwillig uh, de inzet doen uh, bij uh, allerlei evenementen in een dorp. Uh, en het wordt ook steeds meer verplicht om uh, ERBO ondersteuning te bieden bij, uh, bij evenementen. En er komen steeds meer evenementen? Uh, evenementen er komen steeds meer evenementen. Uh, het, uh, het circuit dat, uh, is ooit eens een periode geweest van een paar maanden... En dat is eigenlijk een doorlopende activiteit uh, geworden. Het loopt bijna het hele jaar uh, door. Want uh, ik geloof dat op, uh, op 4 januari uh, de openingsrace uh, van het volgende jaar al is. En uh, ook daar uh, zullen we ongetwijfeld. Twee dagen zijn. daarvoor hebben we hier de Nieuwjaarsduik. Daar zijn jullie ook massaal zijn we aanwezig. Ja, ook absoluut aanwezig. Absoluut. Maar ook aan de opleiding, EHBO-opleiding, gewoon is het van cruciaal belang dat jullie hier actief zijn. Klopt. Helemaal eens, wij doen dat uh, met plezier, geheel vrijwillig uh, uh, zijn daar uh, onze kaderleden voor, uh, voor uitgerust. Die, hebben ook allemaal, uh, uh, die zijn ook volledig uh, uh, gediplomeerd uh, daarvoor, want je mag niet zomaar les uh, geven. En dat doen we graag en uh, uh, ten belangen van, uh, van iedereen in, uh, in Zandvoort. erg geweldig, we wensen je succes. 23 november horen we meer. Dan weten we de uitslag en uh, we zijn erg benieuwd wat het wordt. Jezus, dankjewel. Wanneer ja. zul jij ze horen? Al die liefde woorden die ik verzonnen heb voor jou, voor jou.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 De deur geblomen, dat het zo ver zou komen, dat ik dit lied hier zing voor jou, voor, voor jou. Kun jij me iets beloven? Wil jij in mij geloven? Want alles wat ik doe is voor, voor jou, voor jou. Al wist ik nooit het zeker, toch weet ik nu.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 en de man vaart op dit moment richting Schiedam. Hij ruikt wat en hij heeft de weg gevonden. En uh, dat is toch bijzonder. Want het was een beetje spannend Tom de laatste dagen. Ik heb af en toe wat contact gehad met de schipper aan boord. Van de pakjesboot 12. En ze hebben een hoop narigheid gehad. Je wilt het niet geloven. Ze hebben een stuk gehad. Maar elk jaar hebben ze een narigheid. Windkracht 10. Maar ja, het is ook een oude boot. Windkracht 10. Alle pakjes zijn overboord geslagen. In het water terechtgekomen. In het kanaal. Nou van Calais. Noordzee. En er dreven al die pakjes... Dat is verschrikkelijk geweest. Toen de storm ging liggen zijn ze weer teruggegaan en dan hebben we al die pakjes met een kroo uit het water getrokken. Met een kroo? Wat is een kroo? En ze gaan halen <gül> En allemaal aan boord gelegd. En al die verpakking was vies en nat. Dus ze moeten we al opnieuw verpakken. Al die verpakkingen hebben Ach, ze gehaald. Ze zijn dagen nu, dagen bezig geweest met al die pieten om die pakjes opnieuw in te pakken. Ze liggen nu weer aan boord van de pakjes 12. Maar er was één Piet was erbij. Ik hoop alleen, Pieter, dat er niet veel elektronica bij zou, want dat is waarschijnlijk niet meer te gebruiken. Daar wordt op dit moment gecontroleerd. Oh. Alleen er was één Piet bij en van de narigheid, die had zo'n heimwee naar Spanje, die heeft ondertussen in het geheim in de stuurhut het stuur omgedraaid. En dus de boot weer terug gaan varen naar Spanje. Verschrikkelijk als je dit allemaal hoort. Ah, gekke werk. Nou, dat is dus allemaal gebeurd. Dus de verwachting was dat de boot vandaag niet in Schiedam zou aankomen, misschien pas morgen in Zandvoort. Ik heb vannacht nog even gebeld en de boot is nu richting Schiedam. En morgen, morgen al, komt hij in Zandvoort. Ja, die pakjesboot die vaart niet het strand op hoor. Als het weer goed is, en ik kijk even naar buiten, het regent en het waait een beetje... ...dan heb je kans dat hij ergens op de horizon die pakjesboot blijft liggen. Hij komt uit de Muiden dan. En dat hij daar overstapt op de grote reddingsboot... En dan stuiven ze in één ruk zo het strand op. In één keer. Zo. Boem. Met Sinterklaas aan boord. Met alle pieten, met alle pakjes. En ik hoop dat ze dat heel voorzichtig doen. Want het gaat tenslotte om de pakjes. En de... Ja, het gaat ook om onze boot. Kom nou. Dat bedoel ik. Die dus, redboot. Dat, dat moet die, ze wel voorzichtig doen. Alleen, er is weer een probleem. Vannacht Ach. heb ik gebeld. En wat blijkt? De meter van Sinterklaas is weg. Klaas. Hij zit nu met een werkpet. Hij zit in zak de... en as. Hij, zei, ja, hij heeft alleen nog maar zijn werkpet. Dat is gewoon zijn pet met zijn klep ervoor. Maar zijn mijten gezegd. En ik weet wat de oorzaak is. Er is een Piet en die had last van koude oren. En die heeft die mijter gestolen. Is dat diezelfde Piet die het stuur heeft omgezet waarschijnlijk? Nee, want die Piet die is vooruit nu gegaan en die loopt hier al in zon rond. En als je goed kijkt vandaag of morgenochtend, dan zie je een Piet lopen met een mijter op. Helemaal fout. Helemaal fout. Die Piet moet gewaarschuwd worden dat hij dan naar het strand te gaat. Want Sinterklaas zonder mijten, dan krijg je wel koude oren. Dus er moet wel iets gebeuren morgen. Dus die Piet, alle kinderen van Zandvoort, moeten die Piet even waarschuwen. Dat hij die, die mijten moet teruggeven. Ja, echt. ernstige dingen zijn. Ja. Maar zou, wanneer gebeurt, het? Het, gebeurt zou het? Zou het lukken, morgen. denk je? Ik denk dat het gaat lukken. Om precies 12 uur komt de boot aan op het strand. Ja, ik denk dat hij kwart voor 12. Al een beetje voor de kust ligt, we kunnen het allemaal zien. Dus kom om kwart vanavond naar het strand toe of op de boulevard. En zo het maar waar? waar Voor de rotonde. De, oh. voor de rotonde en Ja, de rotonde dus in het dorp. Hè? Want ja. we hebben een paar rotondes. Ja, nee, ik bedoel die rotonde. Ik bedoel die rotonde. Okay. Mocht het nou hard gaan stormen vannacht, wat ik niet hoop. Dan hebben we een ander programma. Want dan kan Sinterklaas niet met die redboot hier naar het strand toe komen. Dan stapt hij in een muiden al over. En dan komt hij met een auto van Victor Bol over het strand naar Zomvoort gereden. Maar ik denk niet dat dat gebeurt hoor. Want Victor is niet zo hard rijdend over het strand. Je kan beter met die renningsboot. Van. Ja, lijkt me wel. En die die jongens zijn wel voor een. Precies. Een Die, ja, die, die, die, die kunnen wel wat helpen. Met stormen, met ja, gaan Ja, Dat is juist lekker. Ja, precies. Ik dus kan, kan, kan hun schilder die Sint op zijn nek gaat. Ja, dus kwart voor twaalf ligt die boot waarschijnlijk op de horizon. en komt hier naartoe scheuren. Dus om twaalf uur is op het strand. Nou. Ik, wie, wie gaat dat allemaal vertellen zo hoor, vanaf ja, de wal? Ik, ik denk dat ik daar zelf iets ga vertellen hoor. Want, want om twaalf uur, dan ligt hij daar. Maar voordat die Sinterklaas van het strand af is, dat duurt een eeuwigheid. Want er staan een paar duizend kinderen op het strand die allemaal een handje willen geven. Die zijn zo blij dat hij er is. Er lopen tientallen pieten bij. En dan gaan ze uiteindelijk op het mooie paard gaat Sinterklaas zitten. Je weet hoe dat paard heet hè? Ja, Amerika. Amerika. Heel goed, ja. Ton. Jij mag je schoen zetten morgenavond. En dan gaan ze rond, zo de kerkstraat naar beneden toe. En daar staat onze burgemeester. Om te ontvangen. En dat gebeurt om kwart voor één. Kwart voor één, dan staat de burgemeester op het gemeentehuis. En dan gaat de burgemeester voorzingen. Voorzingen? Hij, voorzingen. Kan hij dat? Alle Sinterklaas-liedjes uit zijn hoofd geleerd. Uh -huh. en hij gaat dat zullen we morgen... straks even testen. En hij gaat morgen gaat hij zingen. Het is geweldig, want hij heeft een hele mooie stem, onze burgemeester. Eh, dat weet ik. En trouwens, alle kinderen die zingen mee, dus je kan de burgemeester toch niet horen. Want alle kinderen van Zondervit zingen, want dat vindt Sinterklaas zo leuk. Nou, dat gebeurt morgen. En dan, eh, daarna gaat hij een tocht maken door het dorp. En dan komt hij uiteindelijk terecht in de, de Korverhol, Want daar is het grote feest voor de kinderen. Dan leren ze allemaal spelletjes doen. Daklopen, zaklopen. Eh, daklopen? Eh, ja, over het daklopen. Een glad dak. Dat <laughs> moeten die pieten allemaal weten. En zo zijn er allerlei spelletjes in de Korverhal. Maar daarvoor moet je je wel aanmelden. Dat kan bij Bruna. Maar dan moet je snel zijn, want het is bijna uitverkocht. Een hele middag feest met Sinterklaas en de pieten in de Korverhal. Kortom, wat zijn we blij als hij morgen in ons midden is. Wat zijn we dan blij. Want dan mag jij je schoen zetten, ik ook. Eén schoen, Tom. Één, Eén, scho twee. Eén schoen, maar. Eén, en een kleine schoen, hè? niet zo inhalig. Oh, maar je heb, moet wel kunnen zingen. Ik heb maatje 43. Je moet wel kunnen zingen, Tom. Oh, vervrisselijk. Ja. Zullen we even samen zien? Ja. komt de wat. Okay. Ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer Hoe waaien de wimpels al heen en alweer zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe. Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe. O lieve sint Nicolaas, kom ook eens bij mij. En rij dan niet stilletjes mijn huisje voorbij. Prima Tom, jij bent geslaagd. Dat mag je morgen luidkel zingen op de rotonde. Zo komen we toch een beetje in de stemming van de onze enige goed heiligman. Dat is het verhaal van Sinterklaas. Morgen 12 uur, iets voor 12. uur, bij de rotonde. En vervolgens om kwart voor 1 bij het raadhuis. En kinderen, kom, net zoals s'avonds vorig jaar, met duizenden. Muziek. En we zijn blij, want er zijn alleen maar lieve kinderen, zonder ontmoet. Muziek.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 to See a vision of a prophet dressed in black. When it spoke, the voice brought me back. Woke up and my hands are shaking. A rude awakening, still I'm waiting for a picture to be real, or just a joke. Then boom, my mind's filled with smoke. Surprise, the shadows came again. Then a the figure said, "You have sinned." As the clock goes tick tock and tick, I get up. Now it's time to trip. Mental, hardcore, smooth, and radical. when my mission goes is mathematical. In the middle of the night, I find the strength on a path the a lyrical wayplane.